Blij het oog op de toekomst gericht. Er gaat een pad ook niet altijd op rozen. Iets toch maakt dan hun leven strijdlicht. Want bij vreugde en leed hem beschoren. zijn wat voor immer hem bindt. Als de eersteling hem wordt geboren. Moeder zingt bij de wieg van haar kind. Zo blauw, zo innig en trouw. Allemaal geluk zijn die kijkers van jou, twee ogen zo blauw. Als de grijzaard vermoeid en versleten, niet in het leven van waarde meer meeracht. Al door allen verlaten vergeten, hij alleen op het einde maar wacht. Het Is hem door de herinnering gebleven, die hem voestert in zijn zanduur. Het is zijn laatste sprang warmt in het leven, en hij neurt bij het knappende vuur. blauw zo inig en trouw ah, arme geluk zijn die kijkers van jou twee oh,